Gert Kluk met het NOS Journaal. Oud-studenten hebben door hun studieschuld grote moeite met het krijgen van een hypotheek. Dat blijkt uit een inventarisatie van het interstedelijk studentenoverleg. Volgens het ISO kijken banken bij het berekenen van de hoogte van een hypotheek naar de oorspronkelijke studieschuld... en niet naar het bedrag dat nog openstaat. En dat leidt ertoe dat starters geen woning kunnen kopen... waardoor er opstoppingen ontstaan in de studentenhuisvesting. Het ISO concludeert dat studenten zogenaamd gunstig kunnen lenen, maar bij het kopen van een huis tegen een immense muur aanlopen. Jos B., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, is gistermiddag opgepakt, niet ver van Barcelona. Hij verkeerde in een open veld in een kleine tent. B kon worden opgepakt aan een tip van een Nederlands ooggetuige die in het gebied woont. Justitie komt later vanochtend met meer informatie over de aanhouding. In Jacksonville in Florida heeft een deelnemer aan een game-evenement het vuur geopend op andere gamers. De man van 24 schoot twee mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. Elf mensen raakten gewond. De politie onderzoekt zijn motief. Volgens lokale media zou de dader boos zijn geworden omdat hij niet kon winnen. Vorig jaar won hij nog een groot toernooi van het spel dat hij speelde. Voor de tweede keer in korte tijd is een schilderij van Rembrandt ontdekt. Volgens het Leids Dagblad wordt het werk op dit moment gerestaureerd en daarna tentoongesteld in museum de Lakenhal in Leiden. De conservator van het museum zegt in de krant dat het schilderij nu nog in het buitenland is waar het is ontdekt. Meer wil hij nog niet over kwijt. De Lakenhal mag het schilderij als eerste museum ter wereld exposeren. Het weer, het is bewolkt, het regent, vanuit het westen breekt de zon door... vanmiddag lokaal nog een bui, het wordt 18 tot 21 graden. Morgen droog, woensdag en donderdag opnieuw buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs...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 De plaat het nieuws en weer van drie uur bij Sierven was van de, de Queen of Soul. Ja, verleden week overleed ze op 76-jarige leeftijd. We hebben het uiteraard over A Rita Franklin. Dit was een beetje disco-achtige plaatje van de... Je hoorde Hoes Hoe? Aan het begin inderdaad van uur twee van Zandvoort op zaterdag... en daarin de volgende onderwerpen. Nou, uh, allereerst uh, natuurlijk uh, vandaag en morgen op dit moment uh, actueel... Het Spectaculo Sportivo Alfa Romeo op het circuit Zandvoort. Twee dagen Alfa's op het circuit Zandvoort. Ik zou zeggen, bent u een fan van dit automerk... dan is de weg naar een circuit een logisch gevolg daarvan dit weekend. Uh, verder uh, hebben we natuurlijk uh, aangeschoven uh, Ton Ariensen... Die komt heel spontaan kwam hier langs en we hebben het over het Muziekfestival gehad. Aan het eind van het eerste uur. En we gaan straks weer even verder met hem praten. Want 29 september is ook weer nog een groot evenement, en wel het oktoberfest. Wat gaan we twee uur verder nog doen? Uiteraard de evenementenagenda rond de klok van half vier. Want er is natuurlijk van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand. Kunt u gelijk meeschrijven? Verder natuurlijk gewoon Zandvoortsnieuws in het kort. En we volgen natuurlijk de kwalificatie van de Formule 1... op het circuit van Spa-Francorchamps... die om drie uur van start is gegaan. De Q1 die draait nu, of daar rijden ze nu rondjes voor. En uh, wij houden natuurlijk een angstvallig uh, met een linker oog de ontwikkelingen in uh, bij voor u... En ik kan u meedelen dat op dit moment Verstappen een derde tijd heeft neergezet. Dus die gaat geheid door naar q 2. Ik zou zeggen genoeg reden om te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En op Spa zitten ook ongeveer 60.000 Nederlanders dit weekend. Allemaal een oranje pitje op. En Max heeft ze allemaal voorzien van een handtekening. Zo. Zal hij geen uh, lam arm hebben inmiddels? <laughs> Waarschijnlijk wel. Maar hij doet het goed dus in uh, Q1. Op dit moment inderdaad, Albert-Jan zei het al. Een derde plek op 16e afstand van de nummer 1. We houden het voor je in de gaten hier bij voort op zaterdag. En heel veel lekkere muziek, waaronder deze van Justin Timberlake. heeft deze Justin Timberlake al heel veel hits gescoord. Ook ditmaal weer een hit voor uh, Say Something, de single die, die hij uh, samen met Chris Teppleton uh, heeft uitgebracht. Gewoon lekker dansbare muziek. Zo op de zaterdagmiddag bij CFM Zandvoort op zaterdag. Ja, we hebben een gast uh, vanmiddag in de studio. Hij kwam uh, spontaan binnengelopen. We hebben het over uh, Ton Arissen. Nogmaals, uh, goedemiddag, Ton. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Ja. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Even de neus erbij. Even de neus erbij. Heel goed. Ja, uh, waar waren we gebleven aan het eind van het eerste uur? Uh, aanstaande uh, 1 september uh, het muziekfestival met Boogie Woogie, uh, Koning. Ja. Naam, rang: Erik-Jan Overbeek. Erik-Jan Overbeek. Wederom een gratis te bezoeken evenement. Jij bent er al jaren bij betrokken. Uh, de, de insiders kennen je. En. Uh, Daarom hoef je ook verder geen nadere eh, eh, introductie, om het zo maar eens te zeggen. Maar zo'n muziekfestival organiseren in het algemeen kost geld. Ja. En eh, hoe heb je dat de jaren door eh, eh, oh, globaal steeds weer... Eh, is het je weer steeds weer gelukt? Om... Nou, we hebben natuurlijk eh, de horecaondernemers... die zelf eh, een sponsorbijdrage doen. Dus zeg maar een soort... je bent lid van SEP en je betaalt contributie. Dus daar komt een gedeelte vandaan. Het circuit draagt een beetje bij. Omdat we toch ons programma zo aanpakken. Dat de gasten van, die naar het circuit komen. Op zaterdag kunnen komen. Daar s'avonds vermaakt worden in het dorp. En zondag de race kunnen kijken. En de grote sponsors blijft het Holland Casino Fonds. Ja, ik, ik ga, uh, op een gegeven moment uh, uh, ben je een aanloop van het organiseren van zo'n uh, zo muziekfestival. Uh, je, je stelt een budget op. Uh, je, ja. je praat met partijen. Uh, de partijen zeggen uh, op een gegeven moment een x-bedrag toe. En daarop baseer je uh, uh, hetgeen wat je kan organiseren. Ja, ik zou, ik zou graag anders willen. En met het innovatiefonds uh, zou dat eigenlijk moeten lukken. Ik het niet dat je uh, een aanloop nodig hebt om met elkaar te praten. En dat doe ik niet uh, via deze gelegenheid. Nee. Maar ik hoop dat dat er nog komt. Maar de grootste... Kwelling voor mij is dat je, als je iets groots neer wilt zetten, wat het innovatiefonds wil. Want je moet innoveren ja. en dat betekent dat je wat groter moet. We hebben dit jaar Radio NL gehad. Ja, dat, dat, dat heb ik hier al opgeschreven. Want... Daar viel de bezetting in diverse ogen wat tegen. Ik vond het een uh, topprogramma. Ja, ook ben ook heel erg, veel, <coughs> erg goed bezocht. Ja, en heel goed bezocht. En, en er, er werd is veel uh, genuttigd. <lacht> en, en ook dat. Kijk, dat is ook een kwestie van de opbrengst, ja. maar dat is erg weer gevoelig. Maar waar het om gaat is dat het innovatiefonds, en misschien terecht, dat weet ik niet... dat moeten we eens met elkaar overleggen, Dat die alles doen op declaratiebasis. Dus als ik zeg, ik wil Jan Smit hier hebben, en dat kost 40.000 euro... Ja. waar haal ik die 40.000 euro voor ben je, dan, ben je dan innovatief bezig? Dan ben ik innovatief, zou ik bezig kunnen zijn, omdat het uh, een groter belang is wat mensen van buiten zand voorttrekt. Want het moet natuurlijk uh, toch zo zijn... kijk, de innovatie voor ons moet ook een, een doel hebben. Ja. En hoe je dat hanteert... nou, dat is hier niet de plek om te discussiëren. Nee. Dat moeten we met elkaar aan tafel doen. Maar uh, om zulke ja. dingen gaat het. En het zou misschien handiger zijn als je... voor mij, de, ik praat puur voor mezelf... Ja. als je iets groots neer wil zetten... hoe je dat dan moet doen. Als daar een zekerheid komt van als je dat voor elkaar krijgt. Krijg je dat van ons? Dan is het natuurlijk een stuk simpeler. Maar, ja, dat, is natuurlijk, maar uh, dat moet je uit. Je, je moet eerst van elkaar weten hoe je denkt en hoe je doet. En ja. dat, dat is natuurlijk ook iets wat aan de orde komt. Als je aan het eind van dit seizoen de zaak weer even gaat evalueren. Af, ja. voor je het volgende jaar induikt. Maar met jou in een andere rol. Ja. Niet meer als voorzitter. Nee. In het kader wil ik toch even, ook nog even noemen. De Amsterdamse avond. Ja, ook niet geheel uh, uh, slecht bezocht. Nee, dus, uh, dat is <laughs> natuurlijk top. Alleen uh, in... Hoe ver is dat innovatief? Ja, dat, dat, is, dat uh, is een vraag die, hebben die, die een, we... Nee, dan nee, nee, nu we hoeven al... daar verder niet, niet, niet, niet te diep op in te gaan. Maar nee. wat is dan het criterium van innovatief? Is het oh, dat, grootser? Dat moet, je, nee, dat moet je uitpraten met elkaar. Ja. Daar, daar, daar, is, daar is onontgonnen gebied. Daar moeten we aan elkaar wennen. Goed. Eerst volgende muziekfestival 1 september... met de Boogie Woogie en Blues. Ja, daar, oh, heb wederom, ik mijn nek uit, daar heb ik mijn nek uitgestoken. Dit is, dit, wederom gratis te bezoeken. Echt geld. <laughs> ja, maar dat ja, geeft niet ja, Je we kunt we, het zien als je nu op de web we, we, we, we, uh, uh, <laughs> Kijk, uh, de de Beats is nu ja. ook een stukje waar, wat meegenomen wordt En dat is inderdaad innovatief En uh, als je ziet wat er allemaal gebeurd is uh, op het raadhuisplein en ook op het gasthuisplein Dat is gewoon top als dat met elkaar kan Je uh, gaf het al even aan, je rol wordt volgend jaar anders uh, het organiseren van, van een muziekfestival dan wel alle muziekfestivals. En je overlegt met, de, met de diverse partijen, vindt vaak overdag plaats. Ja. En uh, diegenen die uh, die rol van jou gaat overnemen, die moeten uh, ook de tijd in, uh, die hebben om overdag beschikbaar te zijn. Ja, die moeten hun eigen tent runnen en dan ja. valt dat niet altijd mee. Kijk, als je s'nachts tot drie uur je café ja. hebt, dan ben je om vier uur, half vijf thuis waarschijnlijk, zoiets. En als je dan negen uur ergens moet zitten, dan uh, valt dat niet mee. Nee. Dus daar, moeten we, daar gaan we een oplossing voor zoeken. Uh, ik kan me nog een keer herinneren dat ik jou tegenkwam. Uh, toen je ook met een. Met een, met een met, dat is op de voormiddag van zo'n muziekfestival met een platte grond. En uh, dat je op een gegeven moment tot de conclusie kwam dat toiletten niet geregeld waren. Ja, <lacht> maar, dat, dat <lacht> heb je. Geweldig discussiepunt. Maar valt het nou onder jou? Of valt het nou onder een. Uh, dat nou, dat ik, soort ik, dingen? Of valt ik, alles onder jou? Nee, niet alles valt onder mij. Maar ik vind wel als jouw stichting SIP. Uh, iets organiseert, dan moet je aan toiletvoorzieningen denken. En ook ik ben een mens, en dat is één keer vergeten. En uh, dat gebeurt dan maar één keer. Dus... Ja, ja nee, goed, maar... Uh, maar ik, ik vind wel dat je, je wilde... daaraan uh, moet voldoen. Want je kunt wel zeggen, de horeca staat, uh, moet open zijn. En die is ook open. Maar dan staan er uh, rijen uh, voor het toilet. Yep. Of, uh, of dat voor de man of voor de vrouw is. Dat blijft hetzelfde. Die rijen blijven even lang. Dus je moet aan toiletvoorzieningen doen. Uh, en de gemeente zou ik, hierin ik, ik, kunnen doen, want er zijn hele mooie, die kun je laten zinken. <lacht> ja. En die komen dan weer omhoog als de feest is. Hmm. Maar ja, dat is natuurlijk eh, dingen die de gemeente zou moeten maar doen. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik neem dat voorbeeld even aan, omdat de verantwoordelijkheid voor zo'n evenement tijdens zo'n avond, stel een artiest valt van het podium af, wiens verantwoordelijkheid is dan dat? Dat, die dat is altijd, gaat. altijd de organisator. Ja, dat is altijd. Daar dus eigenlijk... heb je ook een verzekering voor nodig. Maar als je dat dan ziet, dan valt er nogal wat onder de kopje organisator en verantwoordelijkheid. Ja, en dan ben ik zo eigenwijs dat ik alles uh, probeer zelf te doen. Ja. En van die fout moet ik af. Dat is echt een, dat is een fout. Ik geloof me maar. <laughs> je kan hij, al hij zeggen. Je ja, het wel, maar het heeft wel uh, moeite mee om ja, af nou te sluiten. Ja, ja, ja. nou dat is ook zo. Ja. Ik doe het graag op mijn manier. En die is niet voor iedereen uh, toegankelijk. En ik ben van het overleg. En. Nou, dan loop je nog wel eens ergens tegenaan. Omwille van de tijd. Uh, je laatste uh, optreden als voorzitter van, uh, van de organisatie... is 29 september Oktoberfest. Is het dan ook, uh, is het dan ook in Duitsland Oktober? Of het, is het dan uh, alleen nog oh, in voor? De, kijk, de Oktoberfesten zijn van 15 september tot 15 oktober. Ja, dacht ik al. Dus Mooi. 29 september valt daar heel goed in. En wil je een beetje top bent, zoals we die dit jaar weer hebben... Ja. Dan moet je een jaar, minimaal een jaar van tevoren boeken. Anders heb je ze niet. En deze okay. mensen komen uit Limburg met de bus. En dat is een heel groot orkest. En het, ze zijn echt top. Ze zijn hier uh, eerder geweest. Yeah. De eerste keer dat wij officieel bierfeest gaven. Volgens mij is dat vijf jaar geleden. Toen zijn zij ook geweest. En dat spreekt nog tot ieders herinnering. Goed. Uh, ik vind het. De Rozentaler Band. Daar hebben we het over. De Rozentaler Band. Beloof je dat je de, aan het eind van het seizoen, helemaal aan het eind van het seizoen, nog even je, je hoofd laat zien in de studio. Om uh, de zaak nog even te evolueren. Uh, dat beloof ik. Top. Hartstikke bedankt dat je zo spontaan langskwam. Graag gedaan. Geweldig. Dankjewel, Ton. En hier is uh, atemloos door die nacht. Volgende week is feest op het uh, Ruitersplein met Erik-Jan Overbeek... maar dan uh, eind september op 29 september... zeker ook met uh, de Rosenthaler Band. Je hoorde ze met uh, Atom Los de Nacht. Ja, ik ben benieuwd of deze band uh, nog bij elkaar is... dan is het ook wel een keer leuk om uh, deze uit uh, te nodigen. Ze hebben het liedje heel veel jaren geleden gemaakt... en het gaat over Zandvoort. Hier is de Pasadena Dream Band. Loslaat in een ochtendblauw in Ida We hebben het vanmiddag over de Formule 1 Spa-Francorchamps. Op dit moment de kwalificatie daar gaande. En ja, het, het leuke is, van Bottas heb ik van de week gehoord. Hij wilde ook het liefst naar Zandvoort aan de zee gaan, albert ja, dat klopt. Dus geen Assen, maar gewoon het circuit van Zandvoort. En, Max en dan heeft, een Formule 1 race hier. En Max heeft gezegd van, dat het hem eigenlijk niet uitmaakt. Dat is natuurlijk wel een politiek correct antwoord. Of Assen of Zandvoort. Maar Bottas spreekt zich echt uit voor Zandvoort. Dat zijn uh, goede berichten. We zitten inmiddels in uh, Q2 van uh, die Formule 1 uh, kwalificatie. En Max zit daar uiteraard ook bij. Uh, en we die in de gaten nog ruim twaalf minuten te gaan. Dit weekend wordt er lekker gedanst in de Halemmermeer. Het oude Floriade-terrein hebben we over over Mysteryland. En wij dansen ook lekker met deze single die je net hoorde: One Kiss. De single van Kelvin Harris. wel. en deze kennen we ook nog wel. Hier is Robin Dick en The Blurred Lines. In de studio van CNV kijken we momenteel naar de beelden van de kwalificatie van de Formule 1. Er is morgen op Spa-Francorchamps. Ja, er hangen we wel rondom het circuit uh, buien en misschien komen ze er ook wel aan. Misschien vanmiddag nog tijdens deze kwalificatie. Of anders morgen tijdens de race. Zou voor Red Bull wel goed uitkomen, want ik denk, hé, hey, Max doet het goed. Staat in één keer op P4. Maar ja, dat komt omdat uh, Bottas uh, gezegd heeft van ik hoef geen tijd meer neer te zetten. Want ja. ik start toch uh, achteraan morgen. Ja, dus die spaart banden en die, die start morgen achteraan, dus... Vandaar dat de, uh, Verstappen uh, momenteel uh, met nog vijf minuten te gaan in Q2... op een uh, mooie vierde plek staat. Wordt vervolgd. Oké, okay, de evenementen. Nou, zoals ik al zei, dit weekend uh, voor de Ita Italië-liefhebbers... Uh, en het, van het, met name het merk van Alfa Romeo... een geweldig evenement op het circuit Zandvoort. Spectacolo Sportivo. Vandaag en morgen, liefhebbers van het merk Alfa Romeo... kunnen dit weekend volop genieten van een grote diversiteit... aan bijzondere Alfa Romeo's. Ook het speciale jubileum van de SCARP krijgt volop aandacht. En dat natuurlijk allemaal vandaag en morgen op het circuit Zandvoort. Meer informatie over dit evenement en over alle andere evenementen... op het circuit Zandvoort kunt u terugvinden op de website... www.circuitparkzandvoort.nl Nou, en bent u 30 plus, dan kunt u vanavond weer heerlijk gaan swingen... en wel in de haven van Zandvoort... tijdens Let's Party, Disco en Dance Classic Strandfeest. Het begint vanavond allemaal om half acht en het duurt tot vijf voor twaalf... En uh, er kom heerlijk dansen vanavond en ontmoeten en genieten in dit prachtige strandpaviljoen. Grote ras met uitzicht op zee en binnen natuurlijk een heerlijke dansvloer. De DJ's draaien een zomerse mix, mix van disco en dance classics. Zoals gezegd, het feest begint om half acht en duurt tot 10 voor 12. En uh, de tickets zijn 11 euro en uh, te koop in de vo voorverkoop en de deurprijs is 14 euro. De locatie nogmaals: de haven van Zandvoort. Strandafgang Paulusloot, nummertje 9. En morgen de hele dag vanaf 10 uur s morgens tot 5 uur is het weer tijd voor de traditionele zomermarkt. Meer dan 300 kramen en een scala aan straattheater worden morgen weer verwacht in het centrum van Zandvoort. De Zandvoortse jaarmarkten zijn uitgegroeid tot een evenement waar bezoekers en handelaren vanuit heel Nederland speciaal voor naar Zandvoort komen. De omvang van de jaarmarkten is uitgegroeid tot een van de grootste in zijn soort. En morgen is het weer zover, 26 augustus. Morgenochtend 10 uur begint het en het duurt tot 5 uur. En het is natuurlijk helemaal in het centrum van Zandvoort. Dan gaan we naar volgende week. En volgende week vrijdag begint een driedaags gigantisch mooi evenement op het circuit Zandvoort. En wel de historic Grand Prix Zandvoort. Vrijdag begint het en het duurt tot en met zondag de 2 september. De Historic Grand Prix Zandvoort heeft weer een internationaal topprogramma gepresenteerd. met meer dan 80 jaar aan autosporthistorie. De komend weekend eh, verandert Circuit Zandvoort drie dagen lang in een openluchtmuseum. met unieke raceauto's, spectaculaire races en demonstraties. De voorverkoop is inmiddels gestart. De toegangskaarten zijn al te koop vanaf 15 euro. Voor meer info. En op zaterdag 1 september rond 7 uur is er ook weer de Grand Prix-parade door het centrum van Zandvoort. En dat is ook een prachtig evenement. Meer informatie, ga naar de website van het circuit Zandvoort... www.circuitparkzandvoort.nl of naar www.hark.nl. En Hark schrijf je met een C. Dan volgende week, uh, vrijdag, is natuurlijk de laatste Ibiza-markt on Tour. Want dan is het uh, augustus is dan ook weer voorbij alweer gevlogen. En dan is de laatste Ibiza-markt op die vrijdagmiddag gepland op het Badhuisplein. Dan ga ik, kom ik nog even terug op die historische Grand Prix, want de, de, de, even kijken, want vanaf 7 uur tot met half tien is er een parade door het centrum waarbij tal van historische racewagens een mooie stoet zullen vormen. Het parcours globaal verloopt vanaf het circuit richting de Van Spijkstraat, Burgemeester, Engelbertstraat, Hogeweg, Oranjestraat en dan het centrum in. De Halterstraat wordt voor ander verkeer afgesloten vanaf 6 uur. De auto's die meedoen aan de historische, uh, historische parade... doen de parade en zullen dan hun historische racevoertuigen uh, uh, plaatsen... op de pleinen uh, in het centrum de Kerkstraat en de Haltestraat. En men heeft alle tijd om te genieten van deze vele mooie voertuigen. Bent u niet op het circuit geweest die zaterdag... zet dan in uw agenda 7 uur centrum van Zandvoort... want dan begint de historic Grand Prix parade. Echt een evenement voor om aan te raden. En natuurlijk hebben we natuurlijk op 1 september, zoals ook al gezegd... de muziekfestival. En dat begint dan die zaterdagavond om 9 uur. Boogie Woogie Blues. En het is allemaal toegankelijk, gratis toegankelijk. En uh, het is, speelt zich allemaal af uh, in en rondom het Raadhuisplein. Tot zover. Blonde ja, dankjewel Albert, jou, dat wou ik zeggen. In, uh, ja, genoeg te doen dus de komende dagen hier in Zaltvoorts. Wij gaan weer lekker uh, muziek voor je draaien zo op de zaterdagmiddag. Wat dacht je van deze? Bloem en even aan mijn moeder vragen. Graag een kaartje van vijf gulden voor de film van vanavond. Ik vroeg waarom ga je niet? En ze keek me aan Het was meteen gedaan Vanaf toen Alles voor een zoen Even aan mijn moeder vragen Ik zweer dat ze dat zei Ze lachten er niet eens bij Even aan mijn moeder is door aantijd mij, je kunt het ook aan mij kwijt. Nou dan kom je maar. Bij. Zoon, je vrouw verdient alle zegen Ik dacht dat het was uitgestorven Maar ik heb een afspraak voor morgen Ze moet ook al voor twaalf thuis zijn Maar dat zal me een grote zorg zijn Anne-Marie Anne-Marie Ze drinkt enkele limonade Die ik dan voor haar mag gaan halen Sigaretten die vindt ze smerig Popmuziek kan ze niet waarderen Elke deur hou ik voor haar open Ik ga zelfs met haar hondje lopen Anne-Marie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 je hoort hem zojuist, uh, op CFM de evenementagenda. De komende dagen weer heel veel te doen. Wil je het evenement op je gemak nalezen? Kijk dan even op de ZFM app. En die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek even onder ZFM Zalfoort en download hem nu op je telefoon of tablet. Dan blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zalvoorts. En kan je uiteraard luisteren naar je eigen favoriete lokale radiozender. ZFM met 24 uur per dag muziek en info. Ja, 60 jaar werd deze Madonna vorige week. En dit is een plaatje wat ze in de jaren 80 samen met Jelly Bean maakte. Hier is wel Toch. walk, the you can't Beneath you, step very lightly on the earth below Or before you know it, everyone will know Streets with a thousand eyes and tries you may, you can't disguise There's only two De naam van Jelly Bean werd dit plaatje in de jaren 80 uitgebracht. Volgens mij 1984. Ja, de site talk. De zaterdagmiddag van CFM met uiteraard heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Ja, we hebben het vanmorgen bij GMZ Goedemorgen Zandvoort kunnen horen. Het bestuur en de ijsmeester waren daar op bezoek van de ijsbaan hier in Zandvoort. Problemen met de baan. Het is zeer onduidelijk of er de komende winter een ijsbaan zal komen op het Raadhuisplein. Het bestuur van de ijsbaan roept al geruime tijd... dat vanwege de nieuwbouw op de Raadhuisplein... geen ruimte meer is voor de ijsbaan. De gemeente is al anderhalf jaar op de hoogte... en is van plan om het plein anders in te richten. Maar in de ogen van de ijsbaanbestuur is voorlopig het resultaat... dat er komende winter geen ijsbaan kan worden geplaatst. Volgens De Graaf uh, is haast geboden... want het bestuur wil uiterlijk 15 september aanstaande duidelijkheid. Anders komt de voorbereiding in de knel. Maar als de ijsbaan kleiner wordt... En volgens het plan van de gemeente zou de baan 30% kleiner moeten worden. Dan hoeft het uh, van hun niet. We zullen ons uh, hierop beraden, al dus de graaf tot besluit. Dus uh, ja, er zijn alternatieven. Er wordt over en weer gepraat. Een optie dit. Bomen weg, bomen laten staan. Uh, mogen niet weg. Uh, noem maar op. Maar. Uh, uh, het zou toch zonde zijn als zo'n prachtig evenement... uit het straatbeeld van Zandvoort gaat verdwijnen? Het moet er gewoon weer komen. Het moet er weer komen, maar dan, dan, dan, dan heb je de locatie. Gasthuisplein is er natuurlijk gepasseerd. Ook uh, bad, te weinig ruimte daar? Bad, badhuisplein zijn ze bang voor, voor, voor wind... en uh, omstandigheden slecht voor het ijs. Maar laten ze er toch uh, de handen ineens slaan... en tot een besluit komen. Want het is elk jaar weer een prachtig... Uh, ja, uh, Kersttafereel zou ik bijna zeggen. Zo is het. De ijsbaan moet gewoon blijven. Ook het liefst op het uh, Raadhuisplein. We houden het uiteraard in de gaten. En laten we hopen dat uh, de heren en dames eruit komen met elkaar. Oh, baby, you're the latest trick Oh, you seem to have their number Look, they're dancing still And I don't wanna dance Dance with you, baby, no more I never do something to hurt you, though Oh, but the feeling is bad, the feeling is bad Baby, now the party's over For us, so I'll be on my way Now that the things which move me Are standing still I know it's only superstition Baby, but I won't look back Even though I feel your music Baby, that is that Go En dat was uh, Dezeel, I don't wanna dance. Ja, als we het toch over dit soort platen hebben... en uh, muziek van iemand anders jatten... ja, dan hebben we het ook over uh, andere hazes natuurlijk. En uh, ik leef mijn eigen leven, want luister maar eens hiernaar. Dit is het uh, origineel van die plaats. chi lo sa, sognando ad occhi aperti, storie di fiumi e grandi praterie senza confini, storie di deserti e quante volte ho visto dalla prua di una barca tra spruzzi e vento l'immensità del mare, Spandersi dentro come una carezza calda. Illuminarmi il cuore. E poi la neve bianca, gli alberi e gli abeti. L'abbraccio del silenzio, colmarmi in tutti i sensi. Sentirsi solo e vivo tra montagne grandi e grandi spazi immensi. E poi tornare qui, riprendere la vita nei giorni uguali discutere con te, tagliarmi con il viaggio dei quotidiani inverni, no, non lo posso accettare, non è la vita che avrei voluto mai desiderato vivere, non è quel sogno che sognavamo insieme a piangere, eppure io non credo questa sia l'unica via per noi. Ci sarà un perché e vorrei scoprirlo stasera, se stiamo insieme qualche cosa c'è che ci unisce ancora stasera, mi manchi sai, mi manchi sai, ah hai. Senza vita, discutere con te, consumar così quei pochi istanti, eterno, no. non lo posso accettare, divitere, restare qui a logorarmi in discussioni sterili, giocare con te, farsi male di giorno, di notte e poi Ja, we weten het van uh, André Hazes. Hij gebruikte heel veel uh, nummers uh, van anderen. Met name Italiaanse nummers voor zich. Zo ook deze Ik Leef Eigen Leven. Sestiamo in Sjermen. En uh, ja, de plaat uitgekozen door uh, Fred Heij, want hij is er weer. Goedemiddag, Fred. Een hele goede. Goedemiddag, wie vroeg. Ja, ik denk, nou ja, ik zal heb je weer... niks te doen of zo? Ik zal het <laughs> weer een beetje voor zijn, eh, voordat nee. we met bakken naar beneden ja, komen. Ja, want uh, in Spa-Francorchamps uh, komt het wel met uh, bakken naar beneden. Ik zei het net al, wat een uh, spannende kwalificatie of een race vanmorgen. Met de regen die rondom het circuit in. En daar is hij dan, de regen in uh, Q3. Op dit moment uh, Kimi Rijkonen op uh, P1. Max Verstappen op P2. En Ricciardo op P3. Dan uh, zijn ze nog niet op de baan geweest of hebben nog geen tijd gezet, uh, albert -Jan. Goed, uh, ik heb nog even een berichtje, kan dat? Ja, tuurlijk. Ik heb twee vacatures, of drie zelfs. Laten we beginnen met SV Zandvoort, onze lokale voetbalclub. SV Zandvoort zoekt per direct voor de zaterdagen in de kantine... een gezellige medewerkster die structureel wil meedraaien... medewerker of medewerkster... die structureel willen meedraaien gedurende het seizoen. En te, ter attentie van het selectieteams een verzorger of verzorgster... voor de wedstrijden van het eerste, zowel uit als thuis... en bij het tweede voor thuiswedstrijden. Belangstellingen kunnen zich aanmelden in de kantine of middels een mail naar... bestuur Dat waren de eerste twee vacatures. De derde betreft de KNRM. De hulpverlening van de KNRM vindt een hoofdzakelijk plaats op het water. Maar de KNRM is ook actief op het land. Reddingstation Zandvoort is uitgerust met een zogenaamde kunsthulpverleningsvoertuig... ook wel de KHV-truc genoemd. Een speciale truck voor hulpverlening op het strand en in moeilijk begaanbaar terrein... zoals in het Duingebied... En voor hun uh, kusthulpverleningsvoertuig, de KAV... zijn ze op zoek naar, een vrijwillige, naar vrijwillige chauffeurs, meervoud. Ben je het bezit van een groot rijbewijs... en lijkt de KNRM je een mooie organisatie... kom dan eens langs in ons boothuis om te horen wat de mogelijkheden zijn. Je vindt het boothuis aan de Torbeckerstraat 6 naast het Holland Casino. Elke maandagavond van half acht tot tien uur... zijn ze aanwezig voor oefeningen of onderhoud. Tevens oefenen ze in de oneven weken... op de zaterdagochtend van acht uur s morgens tot half twaalf. Bel de schipper of mail naar schipperapenstaartjezandvoort.knrm.nl. Schipperapenstaartjezandvoort.knrm.nl. Dankjewel Albert Jan. Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Randstad.